Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in Italië zijn zeker 36 mensen om het leven gekomen. Elf passagiers raakten zwaar gewond. Op een snelweg bij Avellino, zo'n 60 kilometer ten oosten van Napels... stortte een bus van een viaduct 30 meter naar beneden. Voordat hij naar beneden stortte, ramde de bus een aantal auto's die aan het afremmen waren. De bus was op weg naar Napels en vervoerde mensen die terugkwamen van een bedevaart...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 Ja, ze is er niet, Adeline de Onvervangbare. Uh, ik ga ook geen poging doen om, uh, om tot een soort van de imitatie te komen. Want zelfs in de verte uh, gaat dat er niet op lijken. Uh, maar de komende weken uh, is de Nacht van het Goede Leven een tikkeltje anders. Maar toch ook wel weer hetzelfde, hoor. qua muziek bijvoorbeeld. Uh, willen jullie echt weten wat we gaan doen vannacht? Of? Ik heb zo'n hekel aan vertellen wat er allemaal de bedoeling is en wat we gaan doen. Wat kunt u van ons verwachten? Vind ik een dodelijke zin. Ik vind dat je helemaal niks moet verwachten, gewoon moet gaan zitten en uh, het hele programma over je heen moet laten komen. Nou, oké. Okay. Um, dit uur uh, gaan wij met elkaar in gesprek. Uh, het komend uur uh, dan een uh, interview met Robert Long van tien jaar geleden, drie jaar voor zijn uh, overleden. En dan hebben we het uh, Transgalactisch Lifters Handboek. Een uh, e echt heus KRO-hoorspel uit 1980. En in het laatste uur hebben we Rex van Beuningen, popkenner van Huis Uit... die langskomt, en het uh, Mysterie van Emily. Nou, dat is grofweg uh, het spoorboekje voor vannacht. Ja, en J.J. Cale, die ging zomaar dood. Rita Reis ook, dat weet ik, maar we kunnen niet aan iedereen die ons ontvalt vannacht uh, aandacht besteden. Dat moet Radio 6 maar doen. Radio 6 doet reis, vind ik dan. Dat uh, doen wij J.J. Kale wel. Um, we gaan in ieder geval de hele uh, LP... ik vind J.J. Kale is viniel... de hele LP Troubadour uh, draaien. En nog wat extra nummers. Uh, onder meer een verzoeknummer van uh, Adeline zelf. Um, en door J.J. Kale kwam ik aan een, uh, een onderwerp... wat ik graag met jullie wil doornemen het komend uur. Want... J.J. Kale ging dood. Hoe kwam ik daarachter? Nou, door uh, internet. Nou, ben ik heel uh, ouderwets opgevoed. Uh, een degelijke, degelijke journalist ben ik ooit geweest. Uh, dus je kijkt eerst naar de bron. Nou, die bron was wel in orde. Het was een uh, gerenommeerd Belgisch dagblad. Dus dan weet je, dit klopt. Diezelfde bron meldt dan even later... J.J. Kale is helemaal niet dood. Het is een flauwe grap van iemand. Dat geloof je dus, want zelfde betrouwbare bron... En dan blijkt dat dus ook weer niet waar te zijn. En J.J. Kale is ons wel degelijk ontvallen. Ja, en dat zijn de momenten dat ik zo'n pesthekel heb aan internet... dat je kunt je bronnen eigenlijk niet meer uh, vertrouwen. Internet gaat heel snel als het om informatie gaat. Iemand is nog niet dood of het staat er al op. Of ook weer levend, dat staat er dan ook weer op. En dan toch weer dood, staat er ook op. Dan heb ik een pesthekel aan, uh, aan internet. En daarom bedacht ik het volgende... We sluiten jullie allemaal een maand af van internet. Is dat begrepen? Een maand geen internet. Zouden jullie dat kunnen? Dat is eigenlijk de vraag. Kan je een maand zonder internet? Wat verandert er dan in je leven? Ik ben heel benieuwd. Uh, bel 0800 1121 0800 1121. Drie keer rijden wie die het is. J.J. Keel en uh, Hey Babe van uh, de LP Troubadour uit 1976... die we vannacht bijna helemaal gaan draaien. Uh, de vraag is dus, kunnen jullie een maand zonder internet... de allersnelste reactie, dat was een, uh, een WhatsAppje uit uh, Amerika... Uh, en die luidt als volgt. Ben je nou helemaal bedonderd? Ik verdien me dagelijks brood met internet. Nou, die zit. <gacht> dat is uh, heldere taal. Ellen uit Apeldoorn. Hallo. Ja, hallo. Waarom lach je? Die opmerking, <laughs> geweldig. Ja, ben je nou helemaal bedonderd? We <laughs> zullen lekker naar binnen ja, Dat kan allemaal tegenwoordig, goeiedag. Ja. Ellen, nou, ik... kan jij een maand zonder internet? Niet meer. Ik ben er niet verslaafd eraan, maar je bent erin verweven. Laat ik het netjes zo noemen. Je bankzaken doe je ermee. Ja. Ik help jonge ondernemers, inderdaad, het is ook mijn werk. Het is mijn, uh, mijn klok, ik, heb, ik lees mijn tijd al te snel op af. Je kan snel een telefoonnummer opzoeken, een mm -hmm. naam iemand opzoeken. Het is, het is handig, je hoeft een telefoonboek mee te pakken en zo. Um, ja, je, het is vernuftig, maar het heeft ook een verschrikkelijke kant, vind ik. En die is? Nou, ik heb jaren geprobeerd wat Facebook en zo tegen te houden en dat doe ik nu ook. Mm -hmm. En dat is een Je ziet De prachtigste dingen van natuur, van landen, muziek. Uh, het, is, het is heel geweldig. Maar mensen zijn ik soms. <laughs> dat waren ze al, maar het wordt nu zo manifest, hè? Ja, ik wil het eigenlijk helemaal niet weten. En, het is, en ook heel veel plat, onnatuurlijk mensen doen zichzelf zoveel geweld meer. Mm -hmm. Dat is gewoon eng. Dat ik denk van echt leven is er dan niet meer buiten die weer... Uh, Waanwereld, ja. zeg maar. Het is allemaal fake en fantasie. Heb jij voorbeelden bij de hand waarvan je denkt van ja, nou... Mm, nou, bekwetsend, scheldend, uh, lelijk, ja. fatsoenlijk gedrag. Uh, en ik, ik, ik vind, een mens zoekt een paar dingen maar in zijn leven. De levensbehoefte is eigenlijk heel beperkt. Want ik merk het ook, grote managers, die gaan allemaal terug. Die zijn diep en diep ongelukkig. Omdat het een waanwereld is waarin ze leven. Mm -hmm. En je ziet dus dat de kleine zakenman, de kleine jongetjes, die doen het gewoon hartstikke leuk. Die werken hartstikke hard. Maar die verdienen het geld weg. Voelen dat ik bewust, voelen dat ze werken geld verdienen. Mm -hmm. En gaan op vakantie. Hebben dan ook hard gewerkt. Anders gewerkt. Een, een manager in de top, alle uh, topfuncties. Daardoor heb ik er nooit naar gestreefd. En zei heel vaak van: oh, je zou een goede carrièrevrouw zijn. Ze ja. zou ik geestelijk helemaal kapot gaan. Je bloed dood. Geestelijk uh, gevoelsmatigheid onderdoor. Dat is. Dat, dat past niet bij een mens. Ik vind trouwens het woord carrièrevrouw of carrièreman... daar deugt iets niet aan. Vind je niet? Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Je moet bijvoorbeeld ook een bepaald beroep kiezen. Er wordt helemaal niet meer gekeken van wat voor kracht je je, Wat voor een typologisch type ben je? Mm -hmm. Wat past bij jou? Waarin word je gelukkig? Nee, je moet daarin. Je moet verpleging in. Of je moet uh, bij een bank een topmanager worden. En dan hebben die mannen een topcarrière... Ik ken ze, ik ken ze van dichtbij. Ja. Zeg ook gewoon tegen mij, ik zit erin, in hetzelfde web... als dat ik zeg dat ik nu al aan het internet zit. Nou, jij zegt eigenlijk, uh, uh, je bent eigenlijk een heel genuanceerd mens, Ellen. Want jij zegt, ik kan niet zonder, maar ik wil het wel uh, beperken... tot praktische zaken en me er niet in storten. Zoiets? Nee. Ja, je moet, je moet gewoon daarnaast moet je gewoon leven. Of je moet leven en daarnaast, moet zeeën, laat ik het zo zeggen. Er is leven naast internet, dat vind ik een mooie. Ja. Ellen, ja. Dankjewel. dank je wel. Dank je. Fijne nacht. Niels Seelenberg. Ja. Dag Niels, uit Arnhem. Ik vind het een zeer intrigerend onderwerp. Ja, en waarom? En ik, omdat ik, uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden... heb ik hetzelfde gedaan met de televisie... Mm -hmm. Die was toen kapot en ik dacht, laat ik hem eens een uh, meer geslagen. Ik denk, laat ik eens kijken hoe lang ik dat uithoud. Mm -hmm. En tot mijn grote verbazing was hij nog geen week de deur uit of ik, uh, ik heb hem nooit meer teruggenomen. Ik vond nee. het uh, geweldig. Goed, dan komen we nu bij internet. Internet, ja. Ik, ben ook, uh, ik, ik, ik heb een smartphone. Ik gebruik het voor een aantal praktische dingen. Uh, mobiel bankieren, mijn overheid chips, Sobo uh, bijhouden en dat soort dingen. Ja. Waar ik een ontiegelijke, nou, ik zal mijn leeftijd ook zeggen 46, dat heeft er misschien mee te maken. Maar waar ik een ontiegelijke hekel aan heb, dat is wat, uh, ik noem dat wel eens de verwouweling van de samenleving. Radio 1 heeft er ook een handje van tegenwoordig overdag aan. Maar op internet zie je zo ontzettend veel, uh, ja, het woord is ook niet nieuw, maar uh, meningen in Mensen die elkaar <laughs> uitstelden. Mensen die, als je naar nu.nl kijkt en je klikt een nieuwsbericht aan en de reacties erop. Ja. Ik denk wel eens van... De, ja, dat is echt een riool, vind ik dat. En de mensen die, die lopen helemaal leeg op de een, op een, op een meest banale manier. Ja. Nou ja, wat, de, wat een merkwaardige ontwikkeling is, Niels... dat er zit geen, uh, geen muurtje meer tussen wat iemand denkt en wat hij opschrijft. Dat gaat meteen pff, het precies, net op. Precies. En men weet, in, dat, men weet niet... dat is hoe... in de samenleving. Ja. Ik heb het idee dat Pre mensen niet beseffen dat het geschreven woord... Uh, een hele andere impact heeft dan wanneer je zomaar uh, iets eruit flapt. Ik, geef, ik, ik zal eerlijk, ik zal het ook even persoonlijk maken. Ik heb, ik heb het zelf natuurlijk. Ja, ik ben in 46, dus ik ben van de generatie die e-mail die e heeft leren kennen, zeg maar. Ja. Eigenlijk het, hele, het uh, hele computer en internet. Ja. Nu is het Nieuwste ondenkbaar, maar ik heb ook moeten leren om uh, uh, ik gebruik e-mail alleen nog maar voor hele zakelijke mededelingen. Ja. Als ik uh, persoonlijke dingen met mensen heb, dat doe, ik dan, uh, dat doe je direct. Dat heb ik geleerd. Dan bel je ze op. Als je kwaad op, iemand, als je kwaad op ja, of je spreekt, je spreekt iemand direct aan. Als je kwaad op iemand bent, of een, geen e-mail sturen. Oké. Okay. Dat heb ik ook door schade en schande moeten leren. Mm. Maar ik, uh, wat mij irriteert aan, uh, aan die social media, dat is de, ook die schijnwereld inderdaad. Maar ook dat de, ik denk mensen die... Uh, het lijkt wel als mensen alleen nog maar vinden dat ze leven als ze alles, als ze elk detail van hun leven delen met anderen. Net ja. als dat uh, het leven de moeite waard maakt. Ja, ik zit op internet, dus ik besta. Zoiets. Net alsof je geen dingen gewoon kunt ervaren. gewoon voor jezelf. Alsof ja. het alleen maar de moeite waard is. als je er eindeloos over kunt emmeren. met andere mensen. Ja. Dat, dat gaat mij ontzettend tegen. Nou ja, als je de hele dag op internet zit. beleef je ook niks meer. Wat interesseert mij dat nou? Of iemand uh, op, op, op zijn Facebookpagina allerlei hippe nee. zet. Dat zegt mij allemaal niks. Oké, okay, Niels. Okay. Het is volstrekt duidelijk. TV okay. en internetloos. ga jij door het leven. en het bevalt je goed. Dat mij prima. Oké. Okay. Dag Niels. Dag. Fijne nacht. Nou, een maand zonder internet. Ik bedoel, we zijn aardig. Hè? We, niet voor het leven. Maar een, een maand zonder internet. Zou u dat kunnen? Vindt u dat, uh, vindt u dat een uh, zinnige gedachte? 0800 1121. 0800 1121. Gin House Blues. Eamon Corner. Oh, Gin House Blues, Eamon Corner, dit is Karo's Nacht van het Goede Leven. En we hebben het uh, over het volgende. Een maand zonder internet, zou dat lukken? Janina, of Janina, hoe moet ik het zeggen? Ja, Janina. Ja, Janina. Maakt niet, uit. Hi. maakt niet uit, want het is toch een nickname. Is dat een nickname? Ja, en... het is gewoon de naam van mijn moeder, dat ik niet. Ik heet eigenlijk Nusha. Oh, maar als je dan een nickname hebt en, je, en je, noemt je, je noemt je eigen naam... dan heeft de nickname geen zin meer, toch? Nee, maar er luistert toch niemand. Oh, nee, dat scheelt. We zijn gewoon met z'n tweeën. Zeg, um, kan jij een maand zonder internet... Nou, ik, nee, ik ben er echt heel maar doodziek uh, van geweest. Ik heb, uh, ik was nacht geslaafd aan uh, twitteren op Radio 1. Ja. Dan, uh, dan heb je gewoon uh, ja, via iPad, dan kun je gewoon de, de webcam aanzetten. Dus dan zie je ook degene die in ieder geval presenteert. Ja. Dus ik, daar kun je onderling op reageren en in ieder geval ook onderling, die op dat moment aanwezig is. Ja. Maar ik kreeg gewoon de meest grove opmerkingen in ieder geval onderling van het is geen privé chatroom, bla bla bla. En terwijl gewoon die mensen die, met wie ik aan Twitter was, onderling, ik bedoel, die hebben daar niks van gezegd. Maar dan heb je al zo'n jaloerse vrouw, die Wacht even, wacht even. Wat, je gaat te hard. Je gaat te hard. Uh, jij reageerde dus voortdurend op uh, programma's op Radio 1 via Twitter. Ja, ja. via Twitter. Ja, kijk, je kon je, op, mij... kon je, dat viel niet mee te stoppen. Nee, dat was ik gewoon verslaafd aan. Kijk, als je alleen woont en je hebt op dat moment geen werk. Ja. En dan op een gegeven moment dan heb je gewoon uh, toch uh, virtueel contact gewoon met mensen. En je kunt reageren. Ja. En je ziet en je ziet ook degene in ieder geval. Uh, je, je reageert ook op de presentator. Hè? Mm -hmm. Kijk hoe ze eruit ziet en, en wat ze aan heeft en zo. En ja. Nou, je kunt gewoon een hele nacht. Kan, ik kom gewoon een hele nacht en een hele dag kon ik vullen met mijn, ja. Uh, ja, met, met mijn praatjes en zo. Okay, en, dat Kijk, en sommige en mensen en dat... vonden dat leuk en dan heb je gewoon een of andere. ...jaloerse taart van 70... die vroeger journalist was... Ja. ...weet je wel, en die reageert... dan allemaal heel grove opmerkingen. Ja, ja uh, Janina, of ja, Nusha... ...dit is geen privé-chatroom. Ik mm -mm. denk, ja, fuck you in ieder geval. Ja, sorry voor fuck you, maar... ...ik bedoel, ik, jij hoeft niet op mij te reageren... ...want ik heb helemaal geen zin in jou. Zeg, maar je bent ik? ermee gestopt, begrijp ik. Nou, ik, nee, ik zou naar Frankrijk... ...zou gaan werken voor een half jaar. Ja. En op een gegeven moment toen... Uh, ja, ik had heel veel problemen met uh, UPC. Misschien, of ja, ik heb dat nou al gezegd en zo ook hm. al. Uh, die provider en zo. Op een gegeven moment had ik eerst mijn vaste lijn. En in ieder geval, ik was ook verslaafd aan bellen. Ja. Uh, dus aan mijn vaste lijn heb ik eerst afgezegd. En toen een gegeven moment was ik zo kwaad op hun. Want. Ze zouden mij steeds terugbellen. Op een gegeven moment heb ik alles opgezegd. Maar ik heb er echt heel erg aan moeten wennen. Ik heb het nou op dit moment Ik kan eventueel naar de biep en zo. Maar ik, ik mis het nog steeds. Ik je mist het wel. Maar wat, wat, mis wat, het wat, wat, wat, wat mis je dan precies? Mis ja, je gewoon, het, het... Je, gewoon onderling dat contact. Gewoon ja. tussen mensen. Maar je kunt, toch ook, je kunt toch ook in het dagelijks leven mensen ontmoeten? Nee, want ik heb heel weinig vrienden. Nee, maar je zegt net van, ik, ik, ga, ik kan ook naar de bieb, bijvoorbeeld. Daar, daar zijn toch ook mensen met wie je nee, gesprek maar, nee, kunt nee, hebben? Nee, mens, nee maar niet dat mensen ken in de bieb, maar in ieder geval om te twitteren of zo, ja. snap je? Maar dat is mij te druk. Mm -mm. In ieder geval, of te druk, ik bedoel, uh, kijk, daar heb ik niet zo veel zin. Ik wil gewoon ook graag op mezelf zijn, ja. gewoon privé en zo. En kijk, sinds maart heb ik... Uh, dus uh, zeg maar geen internet meer. Hè? Nee, oké. Okay. Maar, en maar je, kan... je kunt, je kunt, uh, kunt ermee leven dat je het niet meer hebt? Nee, ik kan er niet mee leven. Oh. Ik dat vind ik slecht nieuws erg. eigenlijk. lief Dat vind ik eigenlijk slecht nieuws, dat je niet zonder kunt. Nee, maar misschien kunt u het voor mij weer aansluiten. ik, ik kan Op dit moment heb ik, heb ik daar geen geld meer voor... in ieder geval nee. het aan te laten sluiten. Nou, ik zou, ik... Ik zou echt serieus proberen om zonder internet... Uh, je leven vorm te geven kan het niet. Kijk als je geen familie hebt en je hebt weinig vrienden, dan in ieder geval dan uh, heb je toch gewoon contact met mensen. Ja. Kijk, en, en kijk en ik had uh, dus best wel leuke contacten met mensen. Maar ja. zijn er een paar die dan in ieder geval die dat verstoren? Ja, maar goed, dat en... heb je natuurlijk in het dagelijks leven ook. Er zijn altijd mensen die, nee, nee, die, die want, onaardig want, zijn, want die zijn tegen wijten. een ander. Want die kan ik mijden. Ja. Kijk, als ik dag en nacht aan twitteren ben, dan kun je niet mijden, Want nee. iedereen kan reageren via Twitter. En je kunt ze niet zien. En, je weet, snap je, en het ja. is heel makkelijk om jezelf te schuilen... en de, meeste, de, de meest vulgare taal uh, ja. te, te, te verkondigen. En dat vind ik gewoon heel eng. En daar was ik dus echt dagenlang ziek, ziek van. Oké. Okay. Janina, dan mag ik... ik je hartelijk danken? Ja. Dan ga ik ik verder. Een en ik, en ik, wens je, ik wens je sterkte en ik hoop dat je het redt zonder internet. We gaan naar Roel uit Twente. Ja, goedenavond. avond. Dag Roel. Goeie, goedenavond, ja. Zonder internet en zonder uh, kranten. Ja. Want uh, ik heb uh, de vijfde kolom, noem ik dat altijd. <laughs> uh, Media maffia, die heb ik helemaal niet nodig. En ik nee. heb het voor mezelf gezien dat ik uh, de, uh, uh, geestelijke, mijn geestelijke gezondheid er een stuk, uh, uh, stuk beter door geworden ja. is. Dus je hebt geen internet? Nee. En ik heb, uh, geen ik, ik heb absoluut geen internet. En nogmaals, ik, uh, de, ik noem altijd de hele mediemafia, de vijfde kolonne... Mm -hmm. uh, die uh, het in Nederland uh, veel te veel voor het zeggen heeft. heb uh, idee. En nogmaals, uh, wat doe ik met internet? Dus, het gaat allemaal over niks. Hoe blijf jij op de hoogte van ik, uh, dingen? Ik, ik, ik luister... Uh, uh, uh, een paar keer per, per dag naar de nieuwsberichten... en dan, dan kan het. Ja. En, ik, en, en als ik wel wat lees... dan lees ik alleen maar de kop van de krant. Mm -hmm. uh, en dan, dan, en dan is, vind ik het prima. Oh, de achtergronden, die laat je links liggen. De, de, nou, af en toe... Mm. Uh, uh, af en toe lees ik die... Maar, uh, maar ik selecteer heel erg... wat betreft de, de krant. En verder heb ik geen internet ja. nodig. En, want ik vind, nogmaals, ik vind dat de media... -mafia gigantisch veel invloed heeft... Uh, op, uh, maar, op wat de bedoel de je trouwens, Roel, Roel, wat bedoel je met media -mafia? Nou, de, de, de, die indoctrinatie van uh, die eigenwijze wetweterige journalisten uh, die, uh, die uh, uh, voor ons uitgestort worden. En al die, al die, al die, al die, al die praatprogramma's, uh, die ene is nog niet, niet stommer dan de ander. <laughs> dus dat doe voor jou nu weer? Uh, nee, dat, nee ik, ik draag er ook niks bij, denk ik. Alleen dat tot, tot uh, ja, vervlakking, denk ik, dat het bijdraagt... Uh, ja. Ja. En als die, programma's en, dat artikelen, dat als die programma's en artikelen nou eens een beetje dieper gingen... zou je dan weer wel luisteren, kijken, als, als wat, zei of internetten... U? als uh, programma's wat dieper ingingen op onderwerpen? Ja, dan, dan wel, ja, maar het is allemaal oppervlakkig. Uh, het is jouw te plat. En, uh, het is allemaal in, op, in oppervlakkig. En, ja, het Je mag je nooit tegenspreken, want dan word je, word je, word je gekapt. Als je, als je tegen het journaal zegt, nou, je hebt, zit er toch naast om die en die reden... Dan, ja. Wat je meteen alweer of. Nou, Je kan nou toch aardig zeggen wat je vindt, of niet soms? Wat zegt u? Je kan nou toch aardig zeggen wat je vindt, of niet soms? En Nu, kan, ja, nu, nu mag ik uitspreken. Ja, ja. Je, je kan wel maar vaak, Lucht op, hè? Maar vaak, of, ik, ik ben ook wel eens naar, naar, naar dat programma van, van, die, van de Berg. En dan, uh, als je dan uh, ook maar één woord kritiek hebt op journalisten, dan, uh, dan word je af niet teruggebeld nee. of uh, je wordt gekapt. U bedoelt stand.nl? Ja. En dan ook nog die druilo die elke avond om half zeven er is. Uh, dat heb ik ook wel eens een keer geprobeerd om ja. daar uh, kritiek op uit te oefenen op. O, Roel, dus je wil wel toch je mening kwijt? Ik wil af en toe mijn mening kwijt. Toch wel, ja. En ik ben blij dat ik nu de gelegenheid krijg om de media-mafia op deze manier uh, uh, te, te kijken te zetten. Ja. Nou, uh, kunnen we afronden of weer nog wat kwijt? Nou, ik dacht dat ik uh, duidelijk genoeg geweest ben. Dus, uh, doe uh, doe, uh, doe uh, wat mee, zou ik zeggen. Ja, ik dank je zeer, Roel. Oké. Okay. Fijne nacht. Dag. Kunt u zonder internet, een maand of zo. 0800-1121, 0800-1121. Traveling Light, J.J. Kale, afgelopen vrijdag op 74-jarige leeftijd, overleden. Internet, kunnen we zonder. Freek uit Leusden, goedenacht. Hoi, goedemorgen. Ja. Dag, Freek. Je klinkt ontspannen. Ja, ik ben aan het werk. Wat ben je aan het doen? Ik uh, zit op een hotel te passen. Je past op een hotel? Ja. Een vol hotel? Bijna. Oké, okay. hoeveel mensen? Hoeveel uh, gasten? Ongeveer 130. Zo. Ja. Is het een rustige nacht? Vollebak rustig. Ja, hoor. Het zijn allemaal toeristen. Die gaan allemaal vroeg in bed. Want die moeten allemaal dingen doen overdag. <laughs> die zijn bek <back> af. <laughs> ja, dat, dat zijn jouw beste klanten, denk uh, ik. Ja, uh, lekker fietsen en uh, lekkere uh, toeristisch dingen doen. Dus net ja. als van ze na 11. Dus die zijn de hele dag uh, van A naar B gesleurd. Ja. Uh, van de ene bezienswaardigheid naar de andere gestapt. Ja, dan nog een hele volle bus wit Kroaten ingecheckt om tien uur. Ja. Nog, nog bijzondere ja. vragen voorgelegd gekregen door gasten? Uh, nou, ze gaan in allerlei talen, en dat heb ik niet alleen in allerlei talen, begint iedereen tegen je te kleppen. Nou, nou ja, can I speak English? Ja, yeah, also Japanese, wat je want. <laughs> met al voeten komen er altijd wel uit. Leuk vak. Ja, absoluut. Ja. Stelt uh, uh, hoge eisen aan je sociale vaardigheden. Uh, zeker weten. Flexibiliteit. Ja. En je bent altijd aardig. Ik ben altijd aardig. Ja. En, jongen, je moet wel een beetje een pleaser zijn. Ja. Komt er wel eens een moment dat je denkt... ik moet al die aardigheid even compenseren? Uh, als ik zo'n om 7 uur op een broekje stap en dan denk ik van, ma. <lacht> <lacht> Freek, wat hadden we het ook rijf, weer over? Rijf, kleren, maar. <lacht> <lacht> um, internet ja, Nou, ik, uh, ik, ik heb uh, heel erg ontzettend vreselijk lang een eigen bedrijf gehad. En het begon, uh, internet uh, kwam in. En ik ben er een paar keer achter gekomen dat je zonder internet eigenlijk wel een beetje al in het haar zit. Ja. Soms. Uh, maar qua social media kan het nog gestolen worden. De, de, neem jij deel aan de social media? Ehm. Uh, Zit je op Facebook? Zo gedaan. Ik zit op Facebook en ik kijk er wel eens op... als ik s nachts keihard aan het werk ben. Ja. Maar... <laughs> ja, het is buffelen, hè, he, <laughs> Ja, het is kei, keihard werk, hè, je? Ja. Maar... Het is uh, social media. Daar ben ik zo langzaam aan hand. Ik ben nog niet van Facebook af, maar dat gaat denk ik niet lang meer duren. Wat is je bezwaar? Um, je hebt heel veel vrienden op Facebook... Maar als je eens dus een keer naar een, een, een, een, nou, een van al je vrienden denkt, bel je eens, kom eens langs. No response. Nee. En wat ik wat, wat, wat, wat, me ook, uh, ja, waar ik uh, soms aan kan ergeren. Uh, je gaat wel eens een bier in een café of zo. En dan zit bijna iedereen met die telefoon, die zit dan aan de hand vastgeplakt. Ja. <laughs> En, en, en, en dan zit je naast elkaar aan de bar en dan wordt er niet geluld... maar iedereen zit gewoon alleen maar op die telefoon te neppen ja. en, en te, te neppen. Doe jij dat ook? Ja, nee, nee, nee. Ja, wel. Nee. Nog. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Helemaal nooit? Nou, ik heb het wel eens gedaan dat mijn zwaag erachter in de vroeg stond... en dat ik een, een, een sms'je of een appje stuurde van... Uh, waar zit je nou, Klooi? <laughs> Handig, hè, internet? Ja, dat hou je wel. Ja. Um, maar maar ik, ik begrijp van jou dat je uh, je, je Facebook-kennissen, ik vind vrienden altijd wat overdreven op, op Facebook, maar je je Facebook-kennissen wel eens benaderd hebt: van zullen we eens uh, elkaar ontmoeten in het echte leven? En dan gebeurt er niks. Dan gebeurt er gewoon niks. Nee. Het zijn eigenlijk nou, van mijn, nou, zo wat zeggen, 60, 70 Facebook-vrienden, heb je er met vier of vijf, heb ik dan wel live contact? Ja. Maar dat is in het echte leven eigenlijk ook zo, hè? Ja, voor de rest is het allemaal... Uh, ja, weet je, wat ik ook zoiets heb van... Die heeft een foto gedeeld van die... En die heeft een uitspraak gedeeld van die... En best wel wat, wat, wat internationale uh, vraagkennissen... En die heeft een foto gedeeld van die... die heeft de, weet je En dat komt dan ook weer denk je terug. Dan krijg je de ene route en de vier andere route. En dat komt dan allemaal terug. En denk ik van, ja jongens, waar gaat dit over? Ja, sommige dingen duiken na een jaar ineens weer op. Een of ander ja. filmpje of zo. Ja. Het heeft ook wel zijn een leuke kanten, toch? Ik? Um, ja, soms heb je wel eens een smile. Maar ik, ik heb zoiets van... Ik vind, ik vind het zakelijk en praktisch uh, een perfect medium. Ja. Al is het alleen maar om, om de huur over te maken. Uh -huh. Maar... Verder, qua qua, qua uh, sociale dingen denk ik van, nee. Het speelt geen belangwekkende rol in jouw leven? Nee, nee, absoluut niet. En misschien ben ik van de generatie van, ja goed, ik uh, twee of drie pellets geleden... Uh, ja goed, uh, het is een... Uh, je groeit erin. Ik heb een uh, onroerend max op, dus je kan ongeveer graag hoe ik oud ik ben. Mm -hmm. <laughs> je, je bent erin gegroeid, maar uh, ik vind het niet een... een, een ik vind het geen verrijking voor het sociale leven. Nee. Nou, dat is duidelijk. Absoluut niet. Maar zakelijk, zakelijk zou ik het niet willen missen. Oké. Okay. En praktisch, maar en natuurlijk een marktplaats. En, ja, ik weet niet of ik het allemaal zeg, maar dat zijn dingen leuk. Maar voor de, de sociale contacten zeg ik van, bekijken het even lekker. Freek, een rustige nacht gewenst. Gaan we zeker. Straks om zeven uur niet te hard treden. De bron is hier ook niet aan 70, dus dat valt voor. Oké. Okay. En bedankt voor je reactie. Is goed, man. Dag, Freek. Tot later. Hoi. 0800 1121. 0800 1121. Internet kunt u zonder. Wishbone Ash was een heel goed bandje. En hoe kwamen ze aan die naam? Uh, want die hadden ze niet. Hoe gaan we heten? Was de, de vraag. Toen hebben ze een woordenboek gepakt. Op een willekeurige uh, bladzijde opengeslagen. En woord aangewezen, geblinddoekt. Dat hebben ze twee keer gedaan. Het ene woord was Wishbone en het andere was Ash. Als dit verhaal niet waar is, dan is het toch waar. Want ik vind het veel te leuk. Um, blowing Free was dit. Een beetje Crosby, Stills, Nash-achtige uh, vocalen erin. Ja... Internet, ja of nee? Bert uit Soetermeer. Ja, Ben. Ben, dag Ben. Hoi. Ja, zeg wil... wat erger, Jullie krijgen geen schaatsbaan. Nee, nou, ik zal hem niet missen, hoor. Oké, okay, nou, dan hebben we dat afgerond. Ben, jij, jij wordt afgesloten van internet. Wat doet dat met je? Nou, dan heb ik wel een probleem. Dan, ja. uh, dan... Ik wil eigenlijk een lans spreken voor internet, want ik heb... Mijn leven is efficiënter geworden daardoor. Ik heb geen televisie. Nee. Maar ik kan alles zien wanneer ik dat wil. Ja. Ik hoef niet uh, te gaan zitten wachten tot iets begint. Ik heb bijna geen last van reclame. Ja. Uh, als ik radio wil luisteren die diep in de nacht is uitgezonden... terwijl ik sliep, dan kan ik het ook nog horen. Ja. Als ik op, uh, op YouTube... Uh, nou, dat staat, staat helemaal vol met documentaires, met concerten. Allerlei dingen die ik gewoon gemist heb, die ik nooit zou zien. En ik hoef er niet voor te gaan zitten wachten tot het gebeurt. Het, het is in, binnen handbereik. Ik ja. heb een bibliotheek in huis gewoon. Dat is zo. Ik ben blij je te spreken, want tot op heden uh, hebben we eigenlijk allemaal uh, ja, mensen aan de lijn gehad die internet wow, niet echt uh, een warm hart uh, toedragen. En jij wel. Ja, ik wel. Ik heb, ik heb vanmiddag uh, de Congolese gitarist Franco. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, vertel. Nou, die man is in 1987 overleden. De, de, de beste gitarist van Afrika, die er ooit is geweest. Ja. Nou, dan kijk ik een concert uit 1982 van Tele Zaire. Ja. Een uur lang. Heerlijk. Ja, kom er maar ja. eens om. Nee, precies. Ben, maar de, de informatie die ons bereikt via internet... die is natuurlijk niet controleerbaar vaak... als het gaat om het waarheidsgehalte of subjectiviteit van bronnen. Hoe, nee. do, hoe pak jij dat aan? Nou, ik, ik kijk alleen... Ja, kranten, dat is, dat is niet veel waard op internet... want die laten kleine stukjes zien. Hè, ja. dat, is, dat, dat is niet veel waard. Um, echt nieuws, daar heb ik de radio voor... Maar wat ik zei, documentaires of zo... Nou die, die zijn gewoon van de BBC of van de ZDF. Of, uh, ja. dat, ja, voor zover je dat kan vertrouwen, dan, uh, ja, dan gaat dat prima natuurlijk. Dan ja. wil ik nog even de social media met je doornemen. Ja. Nou, doe, ja. doe je daaraan? Ik heb, ik heb wel Facebook. Dat heb ik wel. Maar ja, dat, dat, uh, ja, ik kijk een beetje wat mensen doen. Ik zet er zelf niks op. Nee. En volgens mij is dat ook gewoon... Zeker Facebook en zo, dat is vrij snel afgelopen, denk ik. Ja, waarom? Nou, kijk, ik heb, ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb wel een vriendenkring. Hebben kinderen En jij gaat niet eh, als zoon van vriend worden met je vader om te vertellen dat je gisteravond... Eh... <laughs> dus er komt Wat dan er ook gedaan hebt, nee, precies. Er komt gewoon een punt, en ik denk al vrij snel gewoon... Dat, dat jongeren gaan denken van die oude lullen die zitten daar. Ja, de oude lullen nemen Facebook over hè, op het ogenblik, heb ik begrepen. Ja, precies. Dus ja. als jij 16 of 17 bent en, en je vader stuurt je vriendschapverzoek en je zegt nee, dat euh, laten we dat maar niet doen. Ja. Dat, dat gaat, er komt gewoon een kluis. Als, als ouders uit. hun kinderen echt willen pesten, dan moeten ze vind ik leuk aanvinken bij activiteiten van hun kinderen. Ja, precies. Dat vinden ze dus dat... vreselijk. Daar gaat gewoon iets gebeuren binnen korte tijd. Dat dat, uh, ja, ja, en ook ja, mensen die foto's van hun hele jonge kinderen erop zetten... ik weet niet hoe leuk die dat gaan oh, vinden als ze ja. weer, weer wat ouder zijn. Dus. Ja. Het is allemaal voor de eeuwigheid hè, wat je op internet zet. Dat ja, beseffen ja, veel mensen niet. Nee, dus dat, uh, ik, ik denk dat daar wel een, uh, een grens aan komt. Gewoon. Dat, het, uh, ja. dat het niet leuk meer is. Gewoon, uh. Nou Ben, uh, bedankt voor je bespiegelingen en ja. uh, toekomstvisie. Dat was een uitgebreid betoog. Ja. Een fijne nacht. Oké, okay, dankjewel. Daar is... We gaan naar Hans uit Groningen. Dag Goedenavond. Hans. Goedenavond. Goedenavond Hans. Ik uh, vond het heel erg leuk om te horen dat uh, het missen van internet... dat het problemen gaf. Mm -hmm. En tot mijn eigen verbazing uh, merkte ik dat zelf ook. Een paar weken geleden was mijn computer van Tilt... mijn schoonzoon heeft die computer meegenomen om uh, te resetten. Ja. Geen idee wat het inhoudt. En toen na 14 dagen miste ik hem. Wat, en wat miste je precies? Nou, mijn internetje, mijn banken, mijn marktplaats, mijn, mijn zaakjes, mijn, mijn, mijn dingen die ik op met dat ding kon doen. Ja. Want die had ik namelijk gewoon een dag of 14 niet. Je noemt een aantal praktische dingen, hè? dus uh, internetbankieren en zo. Maar ook andere sociale contacten? Ook. Ook. Ik zit op een aantal dating sites of zo. Dus ik, ik kon eigenlijk niks met dat ding om, domweg, omdat dit er niet was. Nee. En nee. eigenlijk merkte ik ook dat toen heb ik voor mezelf een Pelsom gemaakt. Wat zou ik nog missen? Nou, die tv die kan voor mij zo gaan. Ja waarom? Radio. Nee, tv Nou, nee, tv is niet hetgeen wat ik, wat ik zoek. Oh. Radio zou ik missen en mijn internet, maar het verbaasde mezelf wel dat ik internet miste, want ik, goed, ik heb hem nog niet zo lang. Uh -huh. Maar dat verbaast mij wel, dat ik internet uh, wel miste die, die aantal weken. Ja. Het is duidelijk. I doet hij het weer? Ja hoor, prima. Oké. Okay. Dus, dus je kunt eventueel dit programma morgen op je gemak nog eens doorluisteren? Ja, dat ga ik zeker doen. Oké okay, Hans. Ik, ik dank je hartelijk. Ik wens je een uh, resetloze toekomst met je computer toe. En ik wens jou een prettige uitzending. Dankjewel, Hans. Oké, okay, is ja, goed dan? Oké, okay, doei doei. 0800 1121 kunt u zonder internet, een maand of zo. 0800 1121. The Old Man and Me van JJ Kale, die laten we horen op verzoek van uh, degene die hier normaal zit, Adeline van Lier. Dat komt van uh, het album Okie. Ew. Me. Het aardige van J.J. Kale is dat zijn muziek uh, klinkt. Ja, of klonk, moet je inmiddels eigenlijk zeggen. Alsof het uh, ja, op een uh, zwoele zondagmiddag... Uh, door een uh, aantal bij elkaar geharkte uh, muzicerende vrienden gemaakt is. Bij toeval. Late back. Maar uh, als je goed luistert, dan hoor je dat... Uh, vooral uh, zijn gitaarspel zo ontzettend loopzuiver is. Echt uh, uh, iedere noot. Uh, klopt, valt op de goede plek en er zit ook geen noot veel in. J. J. Kerel, we zullen hem missen, maar gelukkig heeft hij een mooie oevelen achtergelaten. Oscar uit Amsterdam. Ja, nou, spreek je mee. Dan even... Dag Oscar, met Jan. Goedenavond. Goeie, nou, zullen we er de nacht van maken? Ja, sorry. Goeie, nou, dat hoeft niet. niet. niet. niet. Ja. Ja. Uh... Oké, okay. Oscar. Internet. Ja, heel belangrijk. Kan niet zonder. Want? Ik ben een hartfalen patiënt. Ja. En uh, uh, ik heb uh, uh, op allerlei vlakken heb ik dat internet nodig. Uh, bijvoorbeeld uh, heb ik een dieet. En dan moet ik dat allemaal invullen wat ik eet. En dat ja. doe ik op uh, mijnvoedingscentrum.nl. Dat is mm -hmm. van de overheid. Ja. En de, de, die houden, registreren dus al mijn calorieën. Ja. En mijn vochtintake. Uh, om maar zoiets te noemen, dan alle communicatie, en dat is heel veel met het OVG, gebeurt allemaal via internet. Ja. Uh, alle afspraken worden gemeld via internet. Uh, ik krijg mijn vragenlijsten, zetten zij klaar op internet, die ik dan in moet vullen. Uh, voordat je bijvoorbeeld naar morgen heb ik dat uh, naar een uh, psycholoog moet, wat in dat programma hoort. En dan ja. Ja, hoe ik me gevoeld heb de laatste 14 dagen op allerlei vlakken. En dat staat, dus s'nachts sturen ze dat op en dan staat dat op internet klaar. Oké. Okay. Uh, Hartvalend patiënt ben jij. Ja. Wat, wat uh, houdt dat in? Uh, uh, oef, uh, je hart functioneert niet meer zoals het moet functioneren. Ja. Dus die pompfunctie is... Uh, uh, verminderd. Ja. In mijn geval door, uh, een heel, uh, doordat ik ja, overleed, een uh, hartinfarct kreeg. Ja. En toen overleed, uh, toen hebben ze me gereanimeerd. Maar dan is er schade op, opgetreden. Ja. Dus en... jij hebt op de rand gestaan? Nee hoor, ik ben gewoon de pijp uit gegaan. En weer terug? En weer terug. Ja. Door de brandweer- en de ambulance dienst in Amsterdam. We weet jij dat ook? Is er of iets... Ik wat van mee heb mee gekregen, Nee. Nee, nee. Nou, het licht gaat gewoon uit. gewoon is vrij makkelijk. Ja. Nou, dat is een heldere, een heldere beschrijving. Nee, maar je hoort wel eens van... Ik zag uh, duizenden kleuren en ik ging door... Nee, een... nee. nee de nee, tijd u... ervoor is even vervelend... Omdat je heel erg behoerd wordt ineens. Ja. Van het, maar dat is een vaart. Uh, de kranslagader is verstopt. Mm -hmm. En dan stopt het hart. Ja, dan, doet, dan doe je het niet meer. Ja. Hoe gaat het met je, Oscar? Nou, met heel veel uh, uh, hulp van onder andere internet ja, uh, ja uh, stabiliseer ik heel langzaam. Ja. Ik ben nu twee jaar bezig, elke dag. Mm -hmm. Met heel veel ziekenhuis. Uh, en fysiotherapie uh, ook uh, via internet, heel mm. belangrijk. Maar al mijn oefeningen staan, uh, hou ik daarin bij. Oké. Okay. Ja, zonder uh, internet, je kunt, als ik jouw verhaal hoor, dan, dan kan je je nauwelijks voorstellen hoe dat zonder zou moeten. Nee, ik kan iets heel simpels. Wij hebben kunnen vocht vasthouden. En dus elke ochtend op een bepaalde tijd moet ik meten hoe zwaar uh, ik weeg. Ja. Als dat ineens oploopt met kilo's, dan moet ik onmiddellijk uh, contact opnemen met het hartteam. En dan moeten ze ingrijpen. Ja, ik snap het. Dus, maar dat, wordt, dat duurt mijn uh, weegschaal, stuurt dat ik zal de namen niet noemen, via een Duitse firma, ja. direct op internet. Okay. En mijn bloeddruk, wat ik meet, staat ook direct op internet. Ja. Ook alle overzichten. Het is een soort lifeline voor jou, hè, internet? Ja, en dan sociaal natuurlijk ook, want je hele leven verandert na mm -hmm. een infarct. Ja. Nee, als er, als er iemand uh, dit uur aan het woord is geweest... die een uh, zinnig pleidooi voor internet uh, uh, gehouden heeft... dan ben jij het wel, Oscar. Oké. Okay. Mag ik je daarvoor danken... Ja, graag gedaan. Ik hoop dat er ook andere mensen mee helpen onder Oké. Okay. Dag Oscar. Oké, we gaan. Ja, jij ook. We gaan naar Willem uit Dordrecht. Ja, goeiemorgen of goeien Jij bent een opgewekt mens, Willem. Nou, ik zou het wel denken. Ja, ik ben ook wakker, hè. Dus... <laughs> In alle wakker... opzichten, hoor. <laughs> okay. Alhoewel ik geen wakker de krant lees, want die vind ik niet zo fijn. Nee? Waarom niet? Nee. Nou, is ze hebben niet voor niks na de Tweede Wereldoorlog een we verschijnsel gehad. Oh, wacht even. Ja. <laughs> ik weet welke krant uh, je beschrijft. Goed zo. Willem? Nee, maar kranten is één natuurlijk om te lezen. Mm -hmm. Ik lees liever NEC. Dat vind ik een betere krant. Ja. Maar uh, computers, ik heb ze wel gehad. Ik begon met de Commodore 64. Ach. <laughs> ja. Goed. Ik zie hem voor me. Ja, dat, dat lange rechterbruine ding. Nou, in ieder geval... Uh, die knoopte ik dan aan mijn radiozender. Ja. En dan uh, maakte ik daar verbinding mee... Uh, zo hier en daar. Daar landen en verder. Maar uh, dat was al een soort internet dan, hè? Dus... Mm -mm. Ja. Maar dat, uh, dat vond ik wel prettig. Uh, tot op een gegeven moment ik daarop uitgekeken was. En het was ook een beetje... ja, wat moet ik zeggen... Hoor. Dus uh, dat vond ik niet zoveel aan. En nou, na nog een paar computers zoals een Atari en zo, ben ik er maar mee gestopt. Ik gebruikte dat ding veel om tekenprogramma's te maken. Ja. En daar ontwerpen op te maken, dat vond ik wel interessant. Wat ontwierp maar... jij? In ieder geval heb ik het ding de deur uitgedaan. In ja. die tijd heb ik geen computer meer. En wat ontwierp jij, Willem, met die tekenprogramma's? Ik ben beeldend kunstenaar ja. en dan ga ik uh, dingen van tevoren uitdenken... Ja. Voordat ik ga het schilderen dus. Oh, je schildert? Ja, anders wij uh, dus uh, je tijd aan het verdoen, natuurlijk. Dus ja. je moet je dingen van tevoren even kijken of het gaat. Ja. En dan uh, bekijken hoe het in elkaar zit. Dus dan lukt dat wel en dan is het gemaakt en dan ben je daar weer vanaf. Maar goed, dat is allemaal voorbij... Dat, uh, ik vind het wel grappig van je te horen dat je in wezen hebt gepioneerd Met de ja. Atari. En, uh, ja, ja. en okay. juist uh, als pionier heb je op een gegeven moment gezegd... nou, het is welletjes. Ja, klopt. Helemaal. Ja. Ja, dan, dan komt de, de grote kudde eraan en dan heb ik het wel bekeken. Aha, nu komt de aap uit de mouw. Jij bent iemand die uh, uh, in ieder geval geen kuddedier is... en uh, er liever naast loopt en bekijkt. Beschouwt. Ja. Ja. Die frappe veldvoeden met de uh, lichte regenjassen. Die, uh, die van de AIVD, als ik het goed zeg. Of uh, die dan alles zitten te controleren en te hacken enzovoort. Ja. Dan kijken wat voor figuren dat ze allemaal kunnen ontdekken. Dus. Okay. Willem, leuk je gesproken te hebben. Ja. Mag, ik, mag ik je hartelijk danken? Doe. Zeg veel succes met het programma. Ja, dankjewel, Willem. Okay. En jij met het schilderen. Veel inspiratie en creativiteit gewenst. Ja hoor. Ach, Ach, let's go away for a while. Nou, heel even dan. Zo heet het nummer van de Beauty Boys. Uh, een paar minuten, want we gaan luisteren naar het uh, NOS Journaal. En uh, wat we daarna gaan doen... een duik in het verleden nemen. En luisteren naar een gesprek met iemand die er niet meer is. Robert Long, tot zo.